Elke vrijdag, 24 uur, in de mix. Yeah. Dit is de Slam Mix Marathon. Mix marathon. Awesome. We luiden het weekend in met een uur lang live in de DJ Booth bij Slam. Roger en Key, dit is Housequake. Down Feeling the loss of control and inner spirit, so colorful. If you feel it, then let's go to a place where you belong. Give it strength to carry on. Open your heart, set your mind at ease. Live your life and you'll be free. free, free.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 Dit is de Mixmarathon met Houseboy. via de Snelm-app. Simone die stuurt ook nog knallen met die ballen. Retteket, we gaan als een raket. House kijk In de dj booth bij Snelm. you did what you say that it's all for the best because it is what you say Tansvloer op dit moment. Een nieuwe slam mix marathon chart komt eraan. Vorige week jamback positive. Was toen de grootste. Oh. Is dat deze week weer zo? Doe dat allemaal het komende uur. En nu trap je het weekend af met House House Quay. Zo leer ik mijn Amerikaanse collega's wat van Nederlandse cultuur. Dit is een berichtje binnenkomt via de Slam app, de Weeksmarathon. Marathon. Het Housequake. altijd een beetje medelijden met stage-managers die moeten zeggen, het is nu echt afgelopen. Je moet laatste, je moet stoppen. En uh, ik voel me nu zelf ook een beetje zo, want ik moest echt zeggen tegen Broog en Erikie uh, Het is laatste. Stoppen. Laatste. Stoppen nu. Ah, je hebt er talent voor, hoor. Dat was ja, echt wel wat. Het was heel gebaar. Het was wel streng. heel duidelijk. En, uh, nu is het afgelopen, oh, jongens. Je heel goed Subtiel. Huisquake in de studio. Hey. Hey, jongens, uh, we doen altijd één keer per kwartaal. Ja. Uh, en, en, volgens mij waren we aan het einde van het vorige kwartaal helemaal aan het laatste. En nu in het begin, dus jullie ja, maar, zijn net weg en jullie zijn er alweer. We zien elkaar Mag ik... wat snel inderdaad. Ja, nou, kan... Het is helemaal niks, euh, niks mis mee. Ik gezellig. De Hoe gaat het jongens? Lekker. We, ja. een, uh, we genieten nog een beetje na van onze tien uur set op Thuishaven. Ik wou net zeggen. Ja, wat ja was dat? jeetje joh. Ja, uh, wat was er? De, ik geloof bijna 700 kaarten verkocht. Ja, ja. Was het, was het? Uh, waarvan een hoop mensen in de tent wilde zijn waar wij stonden. Ja, uh, ja. Dat is natuurlijk heel leuk. Maar ja, ook wel heel erg druk. Ja. En uh, Ja, het was een knalfeest. Uh, Wauw. Ja. En daarom volgend... Uh, Einde van het jaar. Ik heb ze ingestudeerd. Als ik er vrij mag zijn. Ja, ja, nou, ja, ja. nou, kom erop op dan. De 20e. De, de, de deze maand doen we patronaat in Haarlem. Ja. Uh, de 27e. Al uitverkocht huis. Arnhem. Luxor. Uh -huh. Al maanden uitverkocht zelfs. De 30e. Poldenfabriek Leidschendam. Dat is de ding langs de A4. Fantastische locatie. Leiderdorp vorig jaar. Ja, Ik moet je even. Oh, so, ja, Leiderdorp. Er is een foutje in de spreekbeurt. Dat is niet er. Ik ben hier, ik ben hier Waar? voor je. Waar is het eraf? Leider. Ja Dank je wel. En we sluiten hem af de 31ste bij het met Benny en Funkerman en nog meer DJ's. Benny, Benny, uh, Rodriguez. Benny, Benny, Benny R. drie keer Rodrigo. Ja, ah, ja, ja, ja, ja, ja. Oh, toch oh, leuk. Ja, ik met heb plekken, het idee ja. dat jullie alleen maar meer gaan draaien. Klopt dat ook of niet? Nou, we, we mogen je hier vaker komen vertellen. Oh, ah, oké, okay, dat is het ja, niet. Meer. <laughs> dat ja. scheelt inderdaad. Nou ja, goed, ik hoor het al. Jullie zijn er nog te vinden op uh, veel plekken. En, uh, en Q1 van 2026. We zien elkaar dan weer? En dat uh, laten we het afspreken. Maar dan doen we niet één Januari. Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Ja. Hey, leuk dat jullie er waren. Dankjewel, man. Dankjewel. Housequake. Dit is... De Slam Mix Marathon met zometeen de Mix Marathon Chart. De Slam Mix Marathon, elke vrijdag, 24 uur, in de mix.